Het is even al te jong met het NOS-journaal. Oekraïne-grenswachters zijn vanmiddag begonnen met het doorzoeken van Russische vrachtwagens... die hulpgoederen naar de stad Lugansk willen brengen. Hoeveel vrachtwagens er tot nu toe zijn gecontroleerd is onduidelijk. De regering in Kiev wil dat de vrachtwagens grondig worden doorzocht. Oekraïne is bang dat de Russen ook militair materieel het land in willen brengen. Bestemd voor pro-Russische separatisten. Het internationale Rode Kruis verwacht dat morgen mogelijk een aantal vrachtwagens Oekraïne in mag rijden. Het kabinet stuurt duizend gevechtshelmen en duizend kogelwerende vesten naar de Koerden. Volgens minister Timmermans is de Nederlandse bijdrage bedoeld om de Koerdische strijders beter in staat te stellen zich te verdedigen tegen de aanvallen van de IS. De spullen worden naar Erbil in Noord-Irak gebracht en afgeleverd bij de Koerdische regionale autoriteiten. De Tweede Kamer had vorige week aangedrongen op militaire steun. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Davutoglu, is door de regerende AK-partij naar voren geschoven als nieuwe premier. Davutoglu wordt ook voorzitter van de AK-partij en volgt Recep Erdogan op, die onlangs tot president werd gekozen. Erdogan wordt volgende week geïnaugureerd en Davutoglu geldt als een vertrouweling van Erdogan. Turkse media verwachten nog meer wisselingen in het kabinet, waarbij Erdogan naar verwachting een stevige greep zal houden op de regeringsploeg. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen tegen geen stijl. Het weblog publiceerde gisteren een fotomontage waarbij het hoofd van de Haagse burgemeester van Aartsen op het lichaam van de onthoofde journalist James Foley is geplakt. De hoofdofficier van justitie noemt het schokkende foto's. Het OM onderzoekt of er sprake is van bedreiging van een bestuurder. Het weer. Vanavond trekken de buien weg en zijn er opklaringen. Vannacht in het noordwesten bewolking, gevolgd door regen. Elders droog bij een minima rond 8 graden. Morgen breidt de regen zich verder uit en wordt het hooguit 16 graden. Alleen in het zuidoosten nog enige tijd zon en plaatselijk 20 graden. En ook in het weekend is het wisselvallig. Dit was het ook. NO Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er zijn grote problemen op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Dorp en Knoop en Prins Klausplein... een file van 10 kilometer. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd... waarbij een vrachtwagen, een camper en een personenauto zijn betrokken. Er zijn drie rijstroken dicht. Het verkeer kan er dus maar mondjesmaat langs. En omdat veel mensen om gaan rijden via de A44... staat daar inmiddels ook file van Amsterdam naar Den Haag... bij Wassenaar 3 kilometer. En verder file in de randstad op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Naarden en Muiderslot 4 kilometer... Kilometer door een aanrijding, alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie.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 de enchilada Radios out there. song goes askin' yo, yeah, Aisha, oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful, <laughs> yeah. Every day like a queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha lady, one day it'll be real Let's the way She moves, she moves like a breeze I swear I can't get her out of my dreams So have her shining right here by my side Shining like a star a Sacrifice on tears I'm She don't know, she the light of my life. No, she don't. I sure. I no, she don't. So I let him me. Doing it again. Met een hoofdletter van Zon Zee Zamvoort en Zomerhit. come from a land down under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 Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy als ik dans, gooi jij je, je haar door, swingen je heupen zo lekker dat ik er te gaan vallen. Sexy als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten zo hard. Ik voel me sexy als ik dans, gooi jij je haar door, swingen je geef zo lekker dat ik er te gaan dans we leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl yeah, yeah. Nothing like the yeah. Check it out, Dan voor 106.9.